Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen minder migranten illegaal de EU binnen. Dat zegt Frontex, de organisatie die de buitengrenzen van de Europese Unie bewaakt. Ja, het gaat vooral om de Middellandse Zee, daar zien we een afname van uh, 60%. De smokkelaars maken hun eigen afweging hè, en bieden die de route minder aan. Hè. Met name het gebruik van kleine metalen boosjes is enorm afgenomen het afgelopen jaar. En dat heeft denk ik uh, heel veel impact gehad op deze cijfers. Een compleet beeld van mensen die illegaal de EU binnenkomen is er niet. Maar het aantal pogingen dat door Frontex is... Bijgehouden daalde vorig jaar met 38 procent. De migranten die de oversteek waagden, waren wel vaak jonger. Het, aantal minde, het aandeel minderjarigen nam flink toe. De NS wil station Maarhezen in Brabant voortaan overslaan als er geen extra veiligheidsmaatregelen komen. Volgens de vervoerder is er teveel overlast van asielzoekers uit een AZC in de buurt. De veiligheid van personeel en reizigers kan niet meer gegarandeerd worden, zegt de NS. Ze zijn in gesprek met het kabinet en de politie, maar als daar niks uitkomt stoppen er binnenkort geen treinen meer in Maarhezen. Het aantal woninginbraken is de afgelopen jaren spectaculair gedaald. In 2012 werd het aantal inbraken voor het eerst bijgehouden. Toen waren het er nog 91.000. Vorig jaar werd er nog maar bij 22.000 huizen ingebroken. Dat is het laagste aantal sinds de telling begon. En de gemeente Utrecht is een crowdfundingactie begonnen voor mensen in de bijstand. Ze willen een ton ophalen voor mensen die zo'n uitkering krijgen en parttime werken. Die worden geregeld gekort op hun uitkering... omdat ze meer bijverdienen dan is toegestaan, zegt de wethouder. En als je dan vervolgens de volgende maand minder uh, werkt... dan kun je dus te maken hebben met ja, die korting... Um, en tegelijkertijd dus ook minder inkomsten uit, uh, uit, uit werk. En dat betekent dus dat werken vanuit de bijstand heel ingewikkeld... en ook heel onzeker gemaakt wordt. Terwijl wij juist willen dat mensen financiële zekerheid en rust hebben. De gemeente mag het geven. Geld niet gewoon zelf neerleggen, want dat is in strijd met de wet. Met de crowdfunding wil Utrecht het kabinet dus te slim af zijn. Er is al zo'n 30.000 euro opgehaald. Het weer, ja, nog steeds veel mist en op sommige plekken ook nog dichte mist. Het blijft wel mistig vanmiddag. Verder is het bewolkt met kans op motregen. Het is 7 graden in Nederland, behalve in Limburg. Daar max 3 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de muziekboulevard. Kwart over zeven op zondagmorgen...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 Blijft ze altijd klein Kwart over zeven op zondagmorgen Hoor ik de voordeur heel zachtjes open gaan Nu val ik gerust in slaap Ze is thuis Ik was er veel liever op gaan halen Maar ze had me gevraagd of ik er niet wilde gaan staan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 Als het de tijd even stil? is het weer even net als toen en heeft ze mij weer nodig. Ik hou al vast, zoals zoals. Ik hou al vast.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 Movie scene. Behind the movie scenes, behind the movie scenes, Sabirani, she's the one that keeps the dream alive, from the morning past evening to the end of the light, Dream a grim fool on the 45, well it's a grim fool on the 45, Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. My song is 45. Gonna shine like a gotta take it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 9. Like we're dead Was it something I did Was it something you said Don't leave me hanging In a city so dead Held up so high I'm such a breakable thread